Het is nieuws van vijf uur. Kees van Mexico is een journalist gedood. De autoriteiten onderzoeken of zijn dood te maken heeft met zijn werk. Carlos Domingos Rodriguez schreef onder meer opiniestukken voor nieuwsites. Volgens de autoriteiten heeft hij nooit gevraagd om beveiliging... en heeft hij ook nooit melding gemaakt van bedreigingen. Vorig jaar werden in Mexico zeker tien journalisten gedood vanwege hun werk. Het noorden van het land wordt geteisterd door drugsgeweld en journalisten zijn er vaak het mikpunt van geweld en bedreigingen. De regering van Tunesië stelt ongeveer 60 miljoen euro beschikbaar voor arme gezinnen en andere hulpbehoevenden in het land. De toezegging komt na een week van protest. Tunesiërs zijn boos over de gestegen prijzen van brandstoffen en de hogere belastingen. Volgens de minister van Sociale Zaken is de dus 60 miljoen bedoeld voor de armen en de middenklasse. Zo'n 250.000 huishoudens zullen ervan profiteren. Bij de protesten in Tunesië viel afgelopen week één dode. 800 demonstranten zijn opgepakt, onder wie een aantal oppositieleiders. Chelsea Manning wil de Amerikaanse Senaat in. Ze heeft zich aangemeld om als democratische kandidaat mee te doen aan de verkiezingen in Maryland. Manning lekte als militair grote hoeveelheden geheime documenten en werd daarvoor veroordeeld tot 35 jaar cel. In die tijd heette ze nog Bradley Manning en was een man. President Obama gaf haar vorig jaar vlak voor zijn aftreden gratie. Het is onduidelijk of Manning kansrijk is voor een zetel in de Senaat. Waarschijnlijk stelt ook de huidige, populaire senator Cardin zich opnieuw verkiesbaar. De verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat zijn in november. Het weer, de minima liggen vannacht rond het vriespunt. Morgen is het vrij zonnig. Het blijft droog bij 3 tot 6 graden. Maandag is het onstuimig met regen en vooral in de middag veel wind. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 Waarom? True, everything. I...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 took a chance and changed your way